Ja, Shaki Groene, de, een van de sterren van het uh, EK vrouwenvoetbal uh, van Oranje. Uh, hoe heb je het uh, EK ervaren? Ja, goede vraag. Het is heel hectisch geweest allemaal natuurlijk en uh, ja, we zijn heel druk geweest de laatste weken. Deze week is ook nog heel druk geweest. Uh, maar ik heb er vooral uh, heel erg van genoten en uh, ja, het is gewoon iets heel bijzonders om uh, op zo'n veld te mogen staan met zoveel mensen om je heen en. Uh, ja, het gevoel als je dan scoort en iedereen juicht... dat is echt, dat is echt iets bijzonders. Ja. Je bent echt een oranje vrouw hier uit de regio. Hè? Uh, woonachtig in Frankfurt en in Poppel. Uh, maar je hebt vroeger uh, hier in de omgeving gevoeld Want waar ben je begonnen? We hebben begonnen bij GSV En uh, van GSV ben ik naar Rio gegaan uh, met mijn teampje. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk best wel lang gebleven. Ik denk tot een jaar of dertien. En uh, toen ging het op een gegeven moment steeds verder ontwikkelen. Toen ben ik naar... Uh, naar Willeminenboys gegaan, de wit over. En uh, vanaf daaruit eigenlijk meteen naar Duitsland. Dus uh, dat ging vrij snel. Ja, klopt het dat de jongens uit Tilburg en de omgeving uh, bang van jou waren? Nee hoor, nee, ik was keihardig. <laughs> nee. Ja, want uh, je speelde ook met de jongens mee? Hè? Ja, ja, ik speelde altijd met de jongens. En uh, samen met mijn zusjes speelden we eigenlijk in een jongsteam. Waar uh, Riel hebben we nog met, met meerdere meiden, met Milou, met Claudia en zo. En, uh, ja, we hebben gewoon nog met meerdere meiden samen gevoetbald met jongens. Dus uh, dat was eigenlijk ook een beetje de filosofie daarachter. Um, dat, uh, dat meiden meevoetbalden met jongens en dat het gemixt ging worden. Um, en um, ja, dat ging hartstikke goed. Dat was hartstikke leuk. En, uh, Waren niet genoeg meiden voor een uh, meidenelftal? Jawel, jawel. wel een damesteam. Dus dan uh, vaak speelde ik op uh, zaterdag de wedstrijd met de jongens. En uh, op zondag dan vaak met dames één. Dus dan, uh, dan had ik eigenlijk ja. een beetje een dubbel programma. Ah, je kon je uh, goed, uh, kon goed uit de voet in ieder geval uh, onder de jongens. Ja, ja, ik heb nooit moeite gehad. Dus op zich, uh, ja, tuurlijk zijn, uh, waren ze wat sneller. Dus uh, de jongens ja. wisten ook wel uh, dat ze mij bijvoorbeeld niet in de diepte moesten sturen of zo. Dat soort dingen. Dat weten ze wel. Uh, dus uh, als de band naar mij kwam, dan moest hij in de voet. Uh, Sprint u hmm. wel, win je niet. Uh, maar de rest uh, was eigenlijk alles uh, super. Dus, uh, ja. Je bent middenvelder. Uh, wat is je grote kracht? Uh, Goeie vraag, hè? Ja, ja. Nee, maar wat zijn je sterk te, sterke punten? Je um, nou, ik kan snel draaien en snel bewegen en uh, ben laag bij de grond. Uh, ben daardoor net iets sneller weg, vaak als andere mensen. Kan mensen omdraaien, zeg maar, dus dat ze uit balans raken. Uh, en je geeft ook de juiste pases, hè? Ook op TK, hè? Ja, ja, ik heb wel een steekpaas ook in mijn voeten. Dus in dat opzicht uh, ja, heb ik daar ook bij de jongens heel veel van geleerd, denk ik. Hm. Um, dus um, ja, dat, uh, ja, dat en uh, misschien met uh, duelkrachten ook wel, denk ik. Ja, ja. En ja, in Duitsland, bij FSC Frankfurt, uh, ja, speel je, uh, hoe, hoe vaak per week train je eigenlijk? Uh, wij trainen twee keer per dag. Dus, uh, twee keer per dag, en ja. dan hoeveel u? Um, nou, dat verschilt heel erg, dus het ligt aan de dag natuurlijk. maandag is het veel minder, aangezien we gewoon, uh, gewoon uh, zondag spelen. Dus op maandag doe je wat minder, doe je vaak wat uitlopen en daarna fysio, sauna, massage, dat soort dingen. Um, maar reguliere training zit dus de anderhalf uur, twee uur in, ja. ja. Hoe ben je toegekomen in, om in Duitsland te spelen? Uh, dat was eigenlijk puur toeval, dus um, ik speelde altijd bij de jongens en uh, ik wilde eigenlijk ook uh, tot mijn negentiende bij de jongens blijven, dat mag in Nederland. En um, ja, dat was eigenlijk een beetje, ja, zover zo liep het plan eigenlijk. En, uh, maar toen zijn we een beetje gaan kijken Gaan rondkijken Gewoon toen ik een jaar of 15 was En toen zijn we toen de tijd bij Wilm 2 geweest uh, bij... In België zijn we gaan kijken Maar we wilden natuurlijk ook in Duitsland gaan kijken Want dat, dat was de competitie En uh, toen zijn we eigenlijk over de grens uh, Gewoon eventjes gaan kijken Bij Essen, dat was het dichtstbij En uh, ja, daar hebben we een wedstrijdje meegepakt. Um, Jij en zus. Ja, of ja Daar hebben we de, de, de wedstrijd gaan kijken Ik en Meroz samen en we zijn toen naar die trainer gegaan. En dan heb je gezegd, ik gezegd: We een keertje meetrainen. En die lachte ons eerlijk gezegd een heel klein beetje uit. Uh, want ik was vooral heel, heel klein. Dus ik was echt. Uh, ik ben nu nog steeds niet de, de grootste, maar ik was echt heel klein. En um, die lachte mij wel een beetje uit natuurlijk. Die, ja, in Duitsland werkt het met scouts en selecties. En doorkomen vanuit nationale jeugdteams en dat soort dingen. En ik was een jaar of 15, uh, ik denk een goede 1,60. En, uh, en uh, gewoon uh, ja, heel heel, gewoon helemaal niks aan me. En um, toen zei ik nou, weet je wat, uh, we hebben onze spullen bij en uh, laat maar weten. En uh, ja, misschien een keertje trainen. Mocht je komen trainen. Vanuit een training kwam een wedstrijd en uh, vanuit de wedstrijd kwam een driejarig contract. Dus... Ja. Ja. En uiteindelijk van Essen, ik geloof via Duisburg, ja, naar, via Duisburg naar Chelsea. Via dus naar Chelsea. Uh, en uh, ja. hoe ja. lang heb je daar gespeeld bij Chelsea? Uh, twee seizoenen. twee ja. seizoenen. En nu uh, al uh, voor het derde seizoen? in uh, Frankfurt? Ja. ja, ik ga nu voor het derde seizoen uh, naar Frankfurt. Dus ik ben er nou, want het is alweer twee jaar. Ja. De tijd gaat snel, want ja. het is echt ongevlogen ja. bij Frankfurt. Dus, uh, ja. Ja. Komende week ga je alweer terug naar Frankfurt. Uh, ook alweer gelijk uh, gelijke wedstrijd. Ja, dinsdag verzamelen we weer met z'n allen. Moet, of ja, woensdag moet iedereen terug zijn. Dus dinsdag ga ik er naartoe. En uh, zondag hebben we een oefenwedstrijd tegen Man City. En uh, ja, twee, ik geloof 2 september dat de competitie alweer begint. Ja, inderdaad. Ja. Het niveau in Duitsland, ligt daar veel hoger dan in Nederland? Uh, of... uh, ja, ik vind het moeilijk in te schatten vanwege het feit dat ik zelf nooit in Nederland heb gevoetbald. Nee. Um, ik ken natuurlijk wel de meiden waar ik hiermee samenspeel. Die zijn allemaal gewoon van een goed niveau. Die zouden goed in Duitsland mee kunnen draaien. Um, maar uh, ja, het gemiddelde niveau kan ik heel moeilijk inschatten. Ik denk uh, dat een topper in Nederland gewoon wel um, ja, in de middenmoot van Duitsland zou kunnen draaien. Um, of de onderste dat ook zou kunnen, dat denk ik niet. Nee. Um, dus ik denk dat het gemiddelde niveau in Duitsland gewoon wat hoger ligt. En, en ja, de topploegen zijn, zijn echt de wereld op. Zeg maar. ja. dus, uh... je jullie ook nog wel eens wedstrijden tegen mannen? Uh, nee. Nee, dat doen we niet vaak. Uh, heel af en toe doen we het uh, in de voorbereidingsfase. Uh, dan spelen we bijvoorbeeld tegen jongens. Uh, maar uh, dat doen we niet vaak. En uh, als we het doen, dan is dat meer uit conditioneel uh, oogpunt. Ja. Ik hoorde pas geleden, dat, uh, ja, dat was eigenlijk toch wel een compliment voor jullie elftal. Uh, dat, uh, dat je er eigenlijk makkelijk mee zou kunnen in de Nederlandse Jupiler League. Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want kijk, kijk mannen zijn sneller. En uh, ik denk niet dat, uh, dat je als vrouwenteam mee kan in een Jupiler League. Um, ik heb wel de mening dat als je één vrouw in een mannenteam zou zetten. dat ze wel mee zou kunnen draaien. Vanwege het simpele feit dat je dan op een andere manier gaat voetballen. En dat je, net ja, zoals ik vroeger bij de jongens heb gedaan. niet de diepte in gaat, niet die uh, sprints aangaat. En als je dan een beetje in middenvelden bent. Dan, dan valt dat wel op te lossen, die andere dingen. Dus. Um, nou ja, ik weet niet of, uh, ik denk niet dat wij mee zouden kunnen in een, een League. Dat is gewoon uh, fysiek niet mogelijk. Nee. Um, maar ik denk ook dat een, uh, een vrouwelijke hardloopster niet uh, kan winnen van uh, een, een middelmaat. Dus... Nee, nee, inderdaad. Um, even kijken, ja, jullie hebben eigenlijk historie geschreven. Hè? Want uh, ja, Duitsland was oppermachtig in uh, op alle EK's. Er waren negen EK's als ik het goed heb begrepen. Acht keer is Duitsland uh, Europese kampioen geworden. Nu jullie voor de eerste keer. Hoe denk je dat ze in Duitsland gaan reageren... als jij volgende week terugkomt? <laughs> ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb, altijd, ik heb wel wat grapjes gemaakt hoor, hier met de familie en zo. Uh, want uh, ja, ik heb natuurlijk mijn shirtjes... en uh, mijn trainingsshirtjes met mijn nummer erin. En uh, ik zei ze zei, het had ik gewoon heel, heel sub subtiel... zo'n klein groot sterretje ergens zo erin zetten En dan gewoon niks zeggen. Gewoon. En dan gewoon een heel jaar met zo'n sterretje trainen. Maar nee, dat is allemaal maar gek doen. En, uh, maar ik denk... Uh, dat vanaf het moment dat we weer samenkomen... gaat het ook wel weer om de club. Dus um, ik denk dat het wel... natuurlijk, zal ze even komen gefeliciteerd. En dat er al echt wel eventjes een soort... Uh, ja, leuk iets komen, denk ik. Gaat... Ja, maar jullie hebben in feite wel het EK van hun afgepakt. Hè? Want, ja. die, want ik denk dat ze zo redeneerden van... Uh, jullie hebben daar niks te zoeken. Uh, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze wel, wel enigszins rekening met ons hebben gehouden. Dat, um, dat, hebben we, dat, dat heb ik al wel ook gehoord van tevoren... Um, maar ja, natuurlijk wilden hun met de prijs naar huis. Dus uh, ik denk dat ze het nu 24 jaar, 24 jaar op rij uh, sorry, ja. uh, gewonnen hebben. Dat, ja, dat is uitzonderlijk. Dat is ook ja. wel een klasse natuurlijk. Ja, ja. Heb je overigens nog hobby's in de vrije tijd? Want ja, je, je moet heel veel trainen. Je vertelde al iedere dag eigenlijk. Um... Nou... Um, ja, ik studeer dus ook naast. Ik weet niet of dat per se een hobby is. Nou, nou re re recht hè? Dat is niet echt een hobby denk ik. Nee, nee, dat is eerder gewoon werk. Aan de Universiteit in Tilburg. Maar hoe plan je die studie? Uh, hoe gaat hij in zijn werk? Ja, ik werk samen met de topsportcoördinator Ferns. En um, die, um, die helpt mij met van, van alles en nog wat. Dus uh, die weten dat ik bijvoorbeeld alleen in de winter stoppen ben. Dus dan proberen ze in de winterstop de tentamens te plannen. En dat soort dingen. Dus... Uh, ja, het is hard werken, dus uh, ja. ik moet dan alles op mezelf doen. Ik heb dan de boeken en uh, soms wat hulp vanuit de universiteit met, met sheets en uh, bijvoorbeeld uh, de tapes van, van de colleges dat ik het kan luisteren. Dus dan zit ik in de auto ja. naar training, kan ik die opzetten en dan leer je het toch wel ja, leer je het zo op die manier. Uh, maar ja, het is niet makkelijk, dus uh, ja, ja. daar schiet wel veel van mijn tijd ook in. Ja, Mocht je wat vragen hebben over je studie... dan is er altijd weer iemand die je kan helpen? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb echt mijn, contact, mijn vaste contactpersonen. Dus die... niet echt uh, puur uh, dat je op je eigen aangewezen bent... dat je uit boeken moet studeren? Ja, ik moet, het, wel uit boeken, ik moet het, het gros gedeelte wel uit boeken halen. Maar als er echt iets is... dan heb ik wel mijn mensen die erachteraan gaan. En, uh, um, ik ken verder natuurlijk bijna niemand op de universiteit. Want ik heb er uh, denk ongeveer twee maanden rondgelopen. That's it. Ja. Um, en uh, mijn klasgenoot zijn ondertussen alweer andere richtingen gaan doen en van alles. Dus uh, ja, nee, ik ken daar voor de rest niemand. Maar uh, ja, ik ken de belangrijke mensen die me op, uh, op, op die manier kunnen helpen dat ik wel die vakken kan halen. Ja. En, uh, maar ja, daar kruipt dus veel van mijn tijd in, ook naast het voetballen. En uh, ja, dus voor de rest hobby's. Um, ik hou wel heel erg van muziek. Gramofoonplaten voor... geloof ik hè? Ja. LPs? Ja, daar ja, ben ik heel erg van. En uh, van films ben ik ook wel van. Uh, dus ik, in mijn vrije tijd kijk ik wel heel graag een keer een goede film. En, uh, of ik zet een beetje muziek op, vind ik ook lekker. En uh, ja, voor de rest uh, met vriendinnen uit eten. Ja. En uh, ja, wij koken niet zo graag. <laughs> dus, uh, nee, hoor je hoort bijna geen tijd daarvoor hè? Nee, ja, je komt natuurlijk s'avonds rond de uur of zeven terug. En dan uh, moet je nog, uh, ja, moet je, als je dan nog boodschappen moet doen en nog moet gaan koken, dan ja... Uh, yeah. Dat, dat Zien doen andere he? mensen natuurlijk ja, ja. gewoon ook hoor, dus in dat opzicht uh, zijn we een beetje verwend, maar uh, ja. nee, ik ga wel graag uit eten, vind ik gewoon leuk ook, vind ik het gezellig, dus ja. dat doen we wel een keer om drie. Wat is jouw favori favoriete gerecht in Duitsland? Vlamkogen um, heet dat. Vlamkogen, ah oh, ja. ja, dat is iets met kaas en een uh, soort pannen. Ja, het is een of soort, soort uh, mini pizza, maar ik kan het ook geen pizza noemen, want het is een soort, ja... Kregen achter, ja, het is, het is iets Duits. Je moet het ooit op hebben. <laughs> ja, ik ken het wel. Ik kom ook regelmatig in Duitsland. Monschau, daar heb je ook allemaal vakwerkhuizen. Maar jij woont ook in een vakwerkhuis, heb ik begrepen? Ja, ik woon echt in een heel leuk klein vak, vakwerkhuisje. Dus heel oude wet. En echt zo'n Duitse stijlhuis uh, met binnen van die balken en, en open haat. En uh, ja, ik voel me daar heel, heel lekker. Ja, de ja. ja, toekomst uh, ligt denk ik toch wel in Duitsland, vermoed ik. Hè? Of... Um, ja, dat weet ik nog niet precies wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Dus, uh, maar ik heb op het moment. Uh, uh, ...ben ik bij Frankfurt, dus sta ik daar ja. onder contract. Dus ja. uh, dan uh, dinsdag ga ik me melden en uh, kan het seizoen beginnen. Ja. Europees kampioen geworden. Uh, wat is je volgende doel nu? Um, ja, moeilijk om te zeggen, maar ik denk eerst en vooral het goed doen met Frankfurt. Uh, goed beginnen aan de competitie is altijd fijn als je, als je een goed begin hebt. Uh, laatste seizoen vijfde geloof ik hè? Ja, laatste seizoen zijn we vijfde geworden uh, met de heel de jonge ploeg. Dus dat was uh, relatief goed. En uh, ja, er zijn nu wat mensen bijgekomen waar ik uh, wel van, van onderdeel ben. Dus, uh, en de jonge meisjes zijn natuurlijk weer een jaar ouder. Dus in dat opzicht uh, kijk ik wel heel positief uh, naar dit seizoen. Je geeft ook nog uh, training aan gehandicapten, klopt dat? Uh, nee, dat heb ik bij Chelsea gedaan uh, een okay. tijdje. Uh, vond ik hartstikke leuk. Um, maar op het moment doe ik wel vaak de onder 15 bij Frankfurt, de meisjes ja. um, niet als vaste trainer dus uh, ik loop daarbij eigenlijk, zeg maar, help mee en uh, doe een beetje individuele training af en toe met meiden ja. um, en dat uh, ja, vind ik hartstikke leuk want, ja. Uh, ja ik ga heel graag met, uh, met die meiden op pad en ze uh, zijn heel le leergierig um, ook heel Duits op die manier, ja. zeg maar dus uh, als je iets vertelt, dan uh, luisteren ze en dan, uh, dan doen ze het Um, dus ja, in dat opzicht, ik vind dat hartstikke leuk. En uh, dan ben ik op die manier toch ook nog een beetje bezig met de club. Op een andere manier als alleen ja. mezelf, zeg Dus ze nemen wel dingen van je aan. Ja, tuurlijk, ja. En nu zeker, hè? Nou, ja, nee, maar dat was ook al wel. Want ja. die, mei die meisjes die daar voetballen, die zijn een jaar of 12, 13 waar ik mee werk. En uh, hun droom is, is in het eerste te komen. Dus als een speelster van het eerste komt, dan, ja. dan hebben ze daar wel respect voor op die manier. Ja. ja, precies. Is er een moment geweest dat je dacht van, we worden niet Europees kampioen? Nee. Ook niet tegen België toen het 1-1 werd? Nee. nee. Nee? Je had er ja. alle vertrouwen in? Ja, eigenlijk wel. Dus Want ik als wel... toeschouwer dacht van, ja, het zou nog wel eens de verkeerde kant op gaan. Ja, het, het was wel een beetje krap, bijvoorbeeld tegen België. Um, maar ja, het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen naar de rand. Maar ja, ik voelde me gewoon wel heel prima of zo. Ik België scoorde en ik dacht, nou oké, okay, die gaan natuurlijk drukken, want die moeten. Ja. Dus dan komt er wel weer wat ruimte voor ons en uh, ja. op de counter kunnen wij dan wel weer uh, toeslaan. Ja. En je had ook nog bijna bij België gevoetbald, hè? Ja, ik ben een paar jaar geleden geweest. Uh, toen voetbalde ik nog niet voor Nederland en ik wilde wel EK's voetballen, WK's voetballen, want ja, dit is natuurlijk ja, waar je het voor doet. Ja. En uh, België was zo geïnteresseerd en uh, ja, toen heb ik het geprobeerd. Ik kon niet vanwege de FIFA. En uh, ja, ja, toen een paar jaar niet. En, Want je had al Nederland... in wedstrijd gespeeld uh, met Nederland, hè? Ja. ja, ik had in de jeugd uh, een EK gespeeld uh, met Nederland. En uh, ja, dat kon niet. Nee, nee, nee. nee ja. Het is zo gelopen zoals het gelopen is, hè? Ja, ja. Achteraf uh, ja, ja. <laughs> klap ik in mijn handjes ja, Precies, Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Nou, laten we het interview maar afronden. Uh, bedankt in ieder geval voor... Uh, de leuke uitleg van hoe het te ervaren is. Ja, heel veel succes in de komende toekomst. Hè? En volgende week sowieso in Frankfurt. Ja, dankjewel. Uh, de... Ja, en de WK-kwalificaties komen eraan. Ja. Dus, uh, Wanneer beginnen die, die trouwens? Uh, ik geloof in uh, oktober, denk ik. Maar dan moet ik eventjes ah, okay. checken hoor. Is... Oh, ik heb, nog heel even, ja, ik heb nog heel even één vraag. Uh, ja, de, de mannen doen het niet echt goed uh, met het voetbal. Hè? Heb je toevallig uh, een tip voor de mannen hoe, hoe ze het wel goed kunnen doen? Nou, ik denk vooral heel rustig blijven, want uh, ja, dat zijn gewoon allemaal profvoetballers en dat zijn gewoon goede voetballers, en uh, ja, die moeten gewoon even een draai vinden. Dus, dat komt vanzelf goed, denk je? Ja, natuurlijk. Ja. je moet gewoon af en toe heb je als team even een fase waar je je draai moet vinden. Dat hebben wij met de dames ook gehad, en uh, ja. een minder goed EK gedraaid en uh, van dingen in PK gedraaid uh, voor dit. Uh, dus soms moet je gewoon eventjes uh, er doorheen voordat je erop komt. Dus uh, dat ja, komt wel goed. Dat komt goed, ja. Yeah. Oké, okay. <laughs> dankjewel.